Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 48, opgenomen op 27 augustus 2012. Hey, terug van vakantie? Ja, ik ben er weer. Hoe lang alweer? Hoe lang alweer? Ik ben maar een weekje weg geweest. Dus je bent Dat niet... voelt gelijk als twee weken natuurlijk, want we hebben twee weken geleden onze podcast opgenomen. Ja, precies. Laat. Maar je bent al een dag of vier terug toch? Ja, precies. Uh, eigenlijk net in een periode dat het lekker rustig was. Dus uh, dat is mooi. Ja, ah, en dat zijn er redelijk wat poos verschenen van je, al je nieuwe werknemers, je, je worker bees. <laughs> work precies. Ja. Heb uh, je het leuk gehad in uh, Barcelona? Ja, dat was een hele, hele leuke vakantie. Uh, ja, wat doe je in Barcelona? Hè? Rondlopen, nieuwe, ding, uh, nieuwe dingen zien. En dat, uh, dat was leuk. Vermoeiend, maar leuk. Zo ben wel toe aan vakantie. En had mevrouw Tablets Magazine het ook leuk gevonden? <laughs> ja, die heeft er ook uitgekeken, ja. ja? oké, okay, nou, cool stuff. Zo, en uh, toen je terugkwam, had je het gevoel dat je wat gemist had? Of uh, was het inderdaad allemaal een beetje kabbelend? Oh, dat, uh... dat, dat had ik na één dag al hoor. Dan, uh, ik, kan, ik kan het niet laten om, uh, om mijn Twitter erbij te houden en de uh, website een beetje in de gaten te houden. <coughs> maar of ik echt iets gemist heb, uh, nee, niet, uh, niet bijzonder. Dus niet... ik heb geen, uh, geen uh, echt hele spannende dingen voorbij zien komen. Je bent in die week nergens voor naar huis gegaan, zeg maar, vanaf de kroeg om toch maar wat te tikken. Nee, nee, want dan had ik een boze vriendin gehad. Nou, goed teken. <laughs> Zo, ik zie dat je een lijstje hebt gemaakt uh, met uh, die twee weken overspant natuurlijk. Maar ik ja. zie ook dat je niet begint met het grootste nieuws, maar met het laatste nieuws: de Nexus 7. Oh ja, dat is eigenlijk uh, helemaal geen volgorde hoor, uh, van het lijstje. Dat is meer het lijstje omdat ik het van, van nieuw naar oud gekeken heb. Oké, okay, dan maakt het uh, maakt niet veel uit. De Nexus 7 uh, is te koop. Waar? Ja, Bart. vanaf vandaag eigenlijk in, uh, in een aantal Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje. Oh. En vol, volgens mij stiekem ook goed in Italië. Um, maar stiekem niet maar via, in Nederland? Nee, ik, ik kan hem nog steeds niet vinden. Uh, hij is via de Play Store te koop in deze landen. Um, en in Nederland kan ik hem in de Play Store nog steeds niet vinden maar Google heeft het zelf bekendgemaakt die heeft een mooie post gemaakt met een tabelletje erin van deze landen nou beschikbaar dus de, daar zal geen foutje in zitten um, voor 199 euro ook de 8 gigabyte versie blijkbaar uh, voor 249 euro de 16 gigabyte versie uh, ja dat is het eigenlijk en, en uh, hij moet ook binnenkort bij de retailers beschikbaar komen want in Duitsland bij Amazon en in Italië bij een elektronica keten is hij al opgedoken voor pre-order. Uh, en dan zou die ook in deze dagen moeten verschijnen. Dus uh, hij staat eraan te komen. Maar in Nederland horen we er nog vrij weinig van. Ik heb vanochtend contact gehad met uh, Aces en een paar grotere uh, winkels. De, de, uh, online winkels. En uh, Aces zegt wij weten van niks. En die winkels zeggen van ik heb er niks van Google gehoord. Ik dacht dat het via Aces ging, maar blijkbaar niet. Uh, dus nee, dat is allemaal nog afwachten. No Nexus for you! Helaas. Ja, nee, maar die komt er wel aan nog. En ik verwacht ook binnen een week uh, dat de eerste winkels hem gaan verkopen. Vooral ook omdat hij gewoon via de import uit Duitsland. Uh, dat allemaal een stuk sneller gaat gaan. Ja, maar ja wordt het ook weer een stuk duurder, waarschijnlijk. No. We zullen het zien, we zullen zien. het zien. Het zou leuk zijn in ieder geval als hij in Nederland komt. Tuurlijk, tuurlijk. Oeh, nou. was het. Fijne middag. Ja, dat is eigenlijk het enige belangrijke wat er gebeurt is deze week, toch? Nee, nee, nee. Het hoofdnieuws is natuurlijk... ...de uitspraak in de rechtszaak tussen Samsung en Apple. Ja, de juryuitspraak. Ja. In een, in een rechtszaak tussen Samsung ja, en Apple, dit, inderdaad. En dat is Apple versus Samsung, hè? In dit geval, Samsung, niet andersom. Ja, nou nee, goed. Hè. Ze, ze, het gaat over en weer qua aanklachten... Uh, wie, uh, ...hoe noem je dat? Aantijgingen, noem maar op. Oh, ik dacht het gaat, inderdaad... net zoals met voetbal met het thuisvoordeel. Is dat zo? Nee, joh. <laughs> Ja, ik, ik heb nog nooit rechtszaak aangespannen. Nee, nee, maar dat, dat lees je dan toch van ja, maar dat komt omdat het Amerikanen zijn. Dus uh, krijgt het Amerikaanse. Nee, dat er, was hè? de reden voor de uitsp uitspraak. Ja, ja, dat bedoel ik. Oh ja, ja, is dus, ja, Je hebt gelijk. Nee, nee, Maar goed, de uitspraak is er. hè? Daar heb jij een artikeltje over geschreven. En dat is geen positieve uitspraak voor Samsung. Nee, nice, zeg ik nog. Het is zo'n beetje het worst case scenario voor uh, Samsung. Zoals ze het zelf zeggen, hè. Mm -hmm. uh, ze zijn er niet lijn mee en uh, daar, kan ik, daar kan ik wel inkomen. Aan de andere kant uh, heb ik toch ook het, uh, het gevoel van... Uh... Ja, dat krijg je ervan, hè, als je de boel bij elkaar steelt. Dus, hè, uh, hey, dat is uh, lastig. Ja, ja. ja dat, ik vind het sowieso... Dat hele stelen verhaal vind ik een lastiger. Want ja, wanneer is het stelen en wanneer is het... Een logische, uh, hoe noem je dat? Een, een, een, een patent wat eigenlijk geen patent zou mogen zijn, maar wat eigenlijk een, een, een, een, een dat? gemeengoed is. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een rechte lijn en een hoek. We gaan niet heel het hele patentsysteem weer uh, discussiëren, maar uh, de, de, sommige dingen denken van ja, waarom moet dat nou weer als, als patent gezien worden? Want dan maken we elkaar alleen maar kapot, zijnde de bedrijven en uiteindelijk de consument. Ja, dus maar dan dat, haal je toch twee dingen een beetje door elkaar, hè? Er waren, er waren drie patenten in deze zaak. Mm -hmm. Er was uh, het verschil herkennen tussen scrollen en zoomen. Mm -hmm. uh, dat is dus dat als je een beetje ingezoomd bent op bijvoorbeeld de, het middenkader van een website... en je gaat scrollen dat die dan niet van links naar rechts uh, uh, verspringt. Het ja. dubbeltikken om te zoomen op een, op een uh, element van een website bijvoorbeeld, hè? Dus ja. een dubbeltap te zoomen en het stuiteren aan het eind... Dat zijn, dat zijn de drie patenten, hè? de technische implementaties van dat idee. En de rest ging zo'n beetje allemaal over Trade Dress. En Trade Dress is wel iets anders dan uh, een patent zoals je het net zou beredeneren. Maar, maar de, of de, de jury heeft ook gezegd van de smartphones lijken te veel op die iPhone. Bepaalde ja, smartphones. Ja, zeker. Dat hebben ze gezegd. En dat, dat is dan... Ze hebben gezegd van hé, hey, een heel groot deel van deze smartphones overtreedt deze techni technische implementatie van een paar ideeën. En daarnaast hebben ze gezegd, een heleboel van deze smartphones, van die 24 smartphones en, en tablets uh, die op de dingen stonden, hebben ze gezegd van nou, een groot deel van deze apparaten, die overtreedt ook de trade dress. En dat is dus niet dat het één dingetje is, hè? Want als je zegt, well, ja, hoe kunnen ze nou zeggen dat een rechthoek. Uh, uh, ...beschermd is, of een, een grid of icons, weet je wel... ...een rij uh, mm -hmm. met, uh, mm -hmm. met iconen en dat soort dingen... ...maar het gaat om de combinatie van al de dingen... Okay. ...van de verpakking, van de, van de stores, van de, uh, van de oplader... Van de, het, ...het is gewoon het is heel ver doorgetrokken door Samsung... ...en dat is kennelijk, een, zoals de jury bewezen heeft vonden ...een bewuste keuze geweest van Samsung om dat te doen... Goed, uh, ik heb het alleen over de jury uitspraak. Wat ik is, ja, ja, ja. Denk, is er dan is, is er nog tot daaraan toe. Overigens kan ik me daar redelijk uh, in volgen, hoor. De meeste dingen. De meeste dingen. En dat is dus, zeg maar, waar Samsung op wordt afgerekend. Want de vraag aan de jury was ook niet... Het uh, is belangrijk om te weten, hè? Het is niet dat de, de vraag was van... Hé, hey, zijn deze drie patenten geschonden? En zijn, is de trade -dress van Apple geschonden? Nee, de vraag aan de jury was... Hé... Hey, door die trade dress. Heeft, heeft Apple, de eerste vraag is zeg maar, het eerste deel van die vraag is, heeft, hebben Apple producten een herkenbaar imago? Als je daar ja op antwoordt, is dat imago, dat, die trade dress, is dat nageapen, maar eventjes makkelijk gezegd, door Samsung? En is daardoor, door dat naapen van Samsung, het imago van Apple minder herkenbaar of verwaterd geraakt? En dat is dus de vraag. En dan kom je dus met praktische voorbeelden als toen net die 3GS er was... en die Samsung-telefoon die er echt heel erg op leek, weet je wel? Die gewoon ook op al die foto's staat en zo... wat een van de belangrijke, die pre-fill of zo heet dat... of ik weet niet precies welke dat is, uh, hoe cares, anyways. Uh, dat mensen naar bijvoorbeeld de Verizon-store, zeg maar de Vodafone van, van, van Amerika gingen... die nog geen iPhones mocht verkopen van Apple... en dat daar mensen, zeg maar voor de gek zijn gehouden van is dit een iPhone of is iPhone, zeg maar, werd dat gebruikt als net zoals je smartphone als beschrijvende term gebruikt. En door die combinatie van dit is net zo goed of beter dan of hetzelfde als en het is een iPhone-achtige, is daardoor... Het imago, de trade dress van Apple vermindert. Dat is de vraag die de jury heeft moeten beantwoorden op een achterlijk ingewikkelde manier. Gecombineerd met nog andere vragen, hè, zoals die drie patenten en zo zijn er, was er nog wel een onderdeel van, uh, van die rechtszaak. Maar de focus was dus van is dit moedwillig gedaan? En door die moedwilligheid is daardoor het imago, de trade dress van Apple, geschaad. En daar heeft de, de, de, de, de jury dan een uitspraak over gedaan. En dat kost uh, 1 miljard dollar. Maar Lucico, hè, de rechter, die gaat dus nu met de jury uitspraak de uiteindelijke uitspraak doen. Of zeg maar het afhameren van de uitspraak. En daar ja. is een kans dat een paar <laughs> dingen nog gebeuren. Dat dat tot drie keer verdriedubbeld wordt. Hè, verhoogd zeg maar. Dat hoeft niet per se drie keer te zijn. Maar wat zou daar de reden voor zijn? Omdat het in principe gewoon in de wet staat. De jury wordt gevraagd van geef... Ze worden niet zelf gevraagd van verzinnen de cijfers die Apple schade heeft geleden. Nee, ze krijgen allemaal experts voor zich. En die zeggen dan allemaal van nou, volgens ons heeft Apple zoveel... Ik word betaald voor Apple om jullie nu wat te vertellen als getuigenverklaring. En ik denk dat, ons bedrijf denkt, wij denken dat er zoveel verlies is gemaakt. Of wat, hè? veroorzaakt, uh -huh. zeg maar. Ja, ja. Samsung heeft dus zijn eigen experts en daar maakt de jury dan, zeg maar, de keuze uit en eventueel doen ze daar uh, een percentage af, hoe ze dat allemaal bedenken, dat is allemaal aan jury zeg maar, in grote lijnen. Maar dat is dus het bedrag wat wordt gevraagd van wat is dus de schade, de straf die wordt opgelegd, dus de uiteindelijke uitspraak staat in de wet beschreven, als het bewezen is geacht door een jury, dat dit met opzet is gedaan. Dan kan je ze niet alleen verantwoordelijk houden voor de daadwerkelijk geleden schade, wat dus nu op die 1,05 miljard is vastgesteld. Maar dan moet je ze straffen door dat te verhogen. En dat kan dan drie keer. En dat is meestal drie keer. Nou ja, nu gaat het om zulke achterlijke bedra bedragen dat het voor de hand zou liggen en de jury heeft her en der een foutje gemaakt... en dat soort dingen, dat het misschien iets minder is dan drie keer. Maar een verdubbeling of een verdriedubbeling is echt niet uitgesloten. Maar dat zou, dat zou wel een redelijke gen nou, genadeklap, wil ik het niet noemen, maar... Nou, weet het niet hoor. Uh, maar wat, wat, wat de genadeklap kan vormen is het andere deel van de uitspraak... is namelijk of de verkoopverboden worden opgelegd. En de meeste van die telefoons hè, die in deze... Uh, uitspraak zijn voor. De Tablets hebben het trouwens heel goed gedaan, hè? De, de grootste of de enige echte winst voor Samsung was dat de Galaxy tab -lijn veilig lijkt te zijn, ja. maar um, Maar ja, verkoop... dan hadden ze er weer de... Ja, okay, ja. Wat wij zeggen? Nou, ja, ik wil zeggen, de smartphone is natuurlijk voor Samsung het belangrijkste in de zin van de meeste omzet, de meeste winst. Ja, ja, ja, zeker. En de meeste van die smartphones zijn dan niet meer te koop. Maar de twee grootste verkoper van Samsung zijn nog steeds de S2. En dat komt gewoon omdat ze wat goedkoper zijn. Hè? Android doet het altijd goed omdat ze zo enorm breed over de markt. Hè? In de hoge lage, alle segmenten actief kunnen zijn. En ah. daarom is Samsung het overigens ook beter dan bijvoorbeeld HTC. Omdat die alleen maar aan de top of de lijnmarkt zitten. Zeg maar. Uh -huh. maar als daar verkoopverboden op ge uh, uh, ge gelegd worden. Dat zou een groter deel van de genadeklap zijn, zeg maar... daar zit de meeste kracht in die genadeknap... dan in die boete die ze krijgen. Want Samsung heeft in principe sinds die keuze in 2007-2008... zeg maar 21 miljard dollar verdiend op de smartphone markt. Dus het is niet zo dat ze meteen leeg zijn. Ja. Alleen de marges worden aanzienlijk minder. Maar, ja goed, Samsung kan het natuurlijk ook niet doorberekenen aan de consument. Dat zou helemaal te mooi zijn eigenlijk. Ja, um, dat is sowieso een beetje een, fabel, uh, een fabeltje... Hè? dat dat altijd maar als, als Apple een licentie van iets wil... of weet ik veel, Nokia een licentie van Microsoft wil... dat dat per se betekent dat je daardoor 20 euro meer betaalt voor X bedrijf Misschien geen 20 euro meer, maar uiteindelijk moet het ergens vandaan komen. En als jij drie licenties van uh, 20 euro af moet dragen... Dan, dan maak jij gewoon geen winst meer op, op, op een smartphone. Dus zul je het ergens vandaan moeten halen en leg je de prijs hoger al, als dat mogelijk is. Nee, maar uh, dan, dan, dan, Dat is maar één van de factoren die een rol speelt in de prijsbepaling. Hè? Vergeet niet dat je ook moet concurreren tegen de andere, uh, andere apparaten. Dus het kan zomaar zijn dat de, uh, de kosten worden gesneden, uh, gebruikte materialen, marketing en dat soort dingen. Hè? Dus je, het is niet eenduidig dat het per se op de, de, de consument doorberekend moet worden. Het is te makkelijk om dat zo te stellen, zeg maar. Nee, ja, oké, okay, ja, precies. Dit is af afhankelijk van meerdere factoren, maar goed. Hoe meer je moet betalen, zou een keer winst moeten maken. Mm -hmm. Maar goed, interessant. Uh, ik, uh, Samsung zal, uh, heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan, natuurlijk. Uh, maar volgens mij gaan ze eerst uh, afwachten. Uh, gaan ze eerst aangeven van. Samsung wil deze producten van Apple verbieden en Apple wil deze producten van Samsung verbieden, toch? Dat gaan we eerst doen. Heb ik dat fout gelezen? Um, en daarna ja. gaan we nog een beroep over deze jury. Maar Samsung uitspraak. heeft in dit geval van deze zaak niks meer te, te, te, te eisen om te verbieden. Ze hebben wel gevraagd om, om nu volgens de jury de Galaxy Tab niet in overtreding is. Of daar het verkoopverbod van kan worden opgeheven. Want nee. daarvan is een verkoopverbod. En dan is het nog aan ko aan zeg maar. Er worden nu de komende tijd natuurlijk allemaal moties van beide kanten ingediend. Maar uh, het ja, de de Apple uitspraak. was ook niet 100% tevreden. Ah, natuurlijk niet, want die wouden 2,5 miljard hebben wat zich zou kunnen vertalen in 7,5 miljard. En dat zou een veel belangrijkere, dan zou het geld opeens dus nog interessanter worden. Maar ook weer een grotere stap, of een grotere drempel opwerpen voor andere fabrikanten. Ik heb vannacht, of het was dat gisteravond, vannacht, whatever, een stukje op je website gezet over van... Um, wat ik denk dat het doel is van van die rechtszaken, want dan zeggen ze... waarom euh, doet die stoute Apple dan niet Google aanklagen? Nee, Google, euh, euh, Apple heeft kennelijk <slutters> gewoon zijn zinnen gezet... Op een, op een oorlog met Android. Of je dat nou terecht vindt of niet, dat is de situatie. Ja. En die oorlog die win je door verschillende tactieken te gebruiken. En een van de tactieken die ik herken in, de, in dit soort situaties... door de grootste Android-fabrikant aan te. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, voor het gerecht te dagen en dan nog ervan te winnen ook. Die het overigens dus voor een groot deel aan zichzelf te danken heeft. Voor, door dat gejat, zeg maar. Of door dat geïnspireerd raken. Uh, dan, dan is er in dat ecosysteem van Android... Wordt er, gaat er gewoon minder geld om. En er gaat al niet zo heel veel... Er zijn, er zijn geen winstgevende, echt winstgevende fabrikanten. Er is Samsung met... Uh -huh. En, en niets. Ja, en HTC met 1%, weet je wel, maar hoe kerst? Er is Apple met 73% en Samsung met 26% van de winst die in die globale markt wordt gemaakt. Als daar druk op komt te, leggen, kom te liggen, dan zijn dat alleen maar tekenen voor de kleinere fabrikanten dat de kosten om van het zaken doen, cost of business, het risico dat je neemt, groter wordt en alleen maar meer moeite krijgt om ooit profitable te worden in die markt. En dat betekent dus dat de innovatie in zoverre of het uitbrengen van nieuwe producten... op het Android-platform daardoor onder druk komt te staan. En dat is een <kuggen> heel belangrijk resultaat wat Apple hoopt te krijgen vanuit deze, deze situatie. Ja, maar vind je dat dan niet een klein beetje... en, en, en daar kan ik mij de, de Android-liefhebbers uh, uh, wel... Uh, daar kan ik hun wel in volgen dat Apple een beetje op op slinkste manier probeert die markt voor zichzelf te krijgen. Want uh, kijk, natuurlijk hebben ze de ruimte, krijgen ze in het, dat slechte patentensysteem wat er nu ligt, de ruimte, hebben ze het geld om dat bijvoorbeeld te benutten uh, en hebben ze een, een paar jaar geleden een heel uh, eerste product op de markt gebracht. Daardoor hebben ze al die mogelijkheden, maar ze, ze persen nou er alles uit uh, om, om iedereen uit die markt weg te halen. En als ze de Samsung uithalen, halen ze bijna iedereen weg. Ja. Vind je dat nou niet een beetje echt slecht voor de markt... in de zin van innov innovativiteit, wat je net zegt? Uh, nieuwe ideeën, nieuwe technieken... dat wordt allemaal door Apple weggedrukt. Ja... Uh... Kijk, het mag geen twijfel over zijn dat Apple het liefst gewoon al het geld in de wereld verdient. Hè? Maar je Tuurlijk. moet niet doen alsof het een, een, een, een, het leger des hels is of, of een of andere nou, non-profit. Non, non er zit een grijs gebied tussen natuurlijk. Nee, maar Apple wil gewoon al het geld van de wereld verdienen. Al het geld wat jij naar elektronica uitgeeft, wil Apple Met het liefst Apple. hebben. Ja, ik. En Samsung heeft precies hetzelfde doel. En HTC en Philips en allemaal hebben ze hetzelfde doel. Dus Tuurlijk. dat moet duidelijk zijn. De verantwoordelijkheid leg je nu... Bij Apple voor, voor die verminderde innovatie die hieruit voort kan vloeien. Je kan het ook redeneren van... Hey, is het niet schoon tijd dat Google zegt... van Oké, okay, we gaan nu maar gewoon eindelijk eens een keer... ...onze fabrikanten en zelf in de tasten om de licenties af te sluiten... ...voor de dingen waar Apple rechtszaken tegen ons wint. Het zijn dus twee kanten die kunnen, hè. En ik zeg niet dat het alleen Google of alleen Apple is... ...maar het is te makkelijk om het bij Apple neer te leggen. En sowieso, hè... Toen Apple met zijn iPhone kwam, was dat iets helemaal anders dan dat er was. En dat wil dus niet zeggen dat er nu nooit niet meer iets helemaal anders komt. En in dat helemaal anders, dat soort producten. <lacht> daar zit de echte innovatie. Dus je zou, je zou het ook als katalysator kunnen zien voor echte innovatie. Maar ik weet. De Galaxy S, S3 of S2. Ik heb er niet heel veel verstand van hoor. Dus corrigeer me als ik het fout heb. Die waren al redelijk. dat waren redelijk goede. Innovatieve producten, zeker, zeker. afgezien van de, van de bepaalde functies die Samsung overgenomen heeft qua software. Want qua uiterlijk leek ze eigenlijk niet meer op de iPhone mm -hmm. uh, dat, dat dat Samsung allemaal wel door had. Maar daar zitten nog steeds de zogenaamde patenten in. Die worden nog steeds geschonden qua software. De, deels maar, hè. Google maar, redeneert van niet in Jelly Bean. En het is natuurlijk zo dat het Samsung van 2012 een ander Samsung is dan 2007. Dus Samsung heeft na al dat glazen ook wel van zijn koers afgewezen om alleen maar puur de iPhone uh, na te zitten maken, hè? Of te mm -hmm. uh, doen. Dus het is niet zo dat als ik zeg van, hé, hey, die telefoon in dit of die 12 of 13 van die 24 telefoons waren gewoon rip of van de iPhone. Dat ik zeg dat de S3 ook een rip of van de iPhone is, maar Apple gebruikt. En ieder ge voor de duidelijkheid, ieder bedrijf in de wereld gebruikt alle middelen tot hun beschikking om zoveel mogelijk van hun doel te bereiken. Namelijk al het geld in de wereld verdienen. En als er dus nog uh, dingen zijn waarvan Apple denkt, hey, op die basis kunnen we die telefoons verbieden, ja, dan zullen ze dat natuurlijk proberen. En dat is de juiste keuze van Apple. Ja, goed. Ik, ik vind dat een bedrijf ook wel een, een, een geweten moet hebben. Hoe, de, hoe, de, hoe slecht dat misschien ook klinkt en hoe, hoe, ik, hoe noem je dat? Zakelijk, dat misschien helemaal niet goed klinkt. Ja, als ideaal is het prachtig, als zakelijke beslissing is het vrij beroerd. En ja, Apple is maar het grootste bedrijf op, ter wereld, hè, met op dit moment ja, de okay. meeste waarden. Wat ja, denk je, die je hebt... dat die rechtszaken die nou lopen, hè? want Apple is zowel positief in het nieuws als negatief in het nieuws. Dat ligt er maar aan op welke website je komt. Maar uh, denk je dat, dat dit voor Apple nou geen negatieve uh, invloed heeft? Zo'n rechtszaak met, met, met dat, uh, dat die boodschap die naar buiten komt van uh, Apple uh, neemt de hele smart voormarkt over en uh, uh, sluit iedereen buiten. Denk je dat consumenten dan ja. gaan <laughs> denken van, nou, ja, ik, denk, ik denk dat het moeilijk te meten is hoor, maar tuurlijk, er zijn ongetwijfeld mensen zijn die zich hierdoor uh, minder gecharmeerd voelen door Apple-producten. En ik ook. Maar dat wil niet zeggen dat er ook uh, nog steeds opgaat van, maakt niet uit wat er over gezegd wordt, als er maar over je gepraat wordt. Ja. En, huh? en kijk, het is niet, je, je moet het altijd proberen wat breder te zien, want Apple die is niet van plan om in 2013 de deuren te sluiten. Hè? De iPad is niet Apples laatste innovatie als het aan Apple ligt. Door dit soort zaken tot op het bot uit te vechten... stel je ook toekomstige innovaties veiliger. Dus als Apple inderdaad met een Apple TV-achtige ding komt... met een of ander goed idee of wat dan ook, wat opeens... Na een half jaar dat iedereen denkt van nou zo bijzonder is het niet. En toch iedereen koopt. En dan is het opeens zo obvious dat het de beste ding ever is. Hè? Kijk naar de iPhone, kijk naar de iPad. Iedereen aan het begin was nou zo bijzonder is het nou ook weer niet. En uiteindelijk doen we nu net alsof het een natuurlijk resultaat is van iets. Terwijl het toch echt Apples idee was. Hè? Mm. Hè? Dat ben je me mee eens. <coughs> In grote lijnen wel. Dus als we hetzelfde doen met de televisie. En Samsung, hè, het werelds allesmaker. ples daarna weer die televisie-ideeën. omdat ze ermee wegkomen. omdat Apple een geweten heeft, of welke PS dan ook. Ja, dan zijn ze hun toekomstige innovaties. zetten ze ook op de tocht. En het heeft Anne. bedoel, het zijn geen koekenbakkers, hè. Samsung en Apple niet. HTC niet. Dit zijn gewoon de grootste elektronica-bedrijven in de wereld. die tegenover zichzelf uh, hun doelen moeten behalen. Hun, ...doelen moeten behalen tegenover hun shareholders, hè, aandeelhouders... ...en op die manier zaken doen. Apple heeft een heleboel mystiek en, en, en dingen om zich heen... ...omdat ze zoeken tussen aanhalingstekens innovatieve en magische producten maken. Maar dat wil niet zeggen dat het nog steeds gewoon een bedrijf is... ...net zoals het bedrijf waar iedere luisteraar voor werkt... ...voor een Philips of wat dan ook. Al die bedrijven... In het grootste deel, in het overgrote deel van die bedrijven, hebben, als, hebben een winstoogmerk. Hè? Die willen winst maken, die moeten zoveel mogelijk tuurlijk, geld verdienen. Tuurlijk. Maar wa, het, het punt waar ik het niet meer begrijp en um, waar ik denk dat het fout gaat, is als ik het vergelijk met de tv-markt. Want daar hebben we net als in de tabletmarkt of in de smartphone-markt allemaal gelijke producten. Een LG, een Samsung, een Panasonic, een Sony, noem maar op, produceren allemaal televisies net als ze smartphones produceren. Die televisies, die hebben bepaalde functies. Die zijn bij alle modellen gelijk. De manier waarop de infrarood van de afstandsbediening werkt. De manier waarop de knoppen op de afstandsbediening zitten. De manier waarop je uh, bl bladert door je smart-tv-platform... ...of een applicatie download. Het uh, ja, zijn allemaal standaard, standaard essentiële patenten... ...die gewoon ja, cross-license hebben. Waarom is het naar beneden scrollen... ...op je smartphone? Waarom moet dat nou weer een patent van Apple zijn? Waarom, als hey, we nou dat 20 is het patent verschil... niet. Het patent ja. is is dat als je aan het eind van die pagina bent... dat je op een vriendelijke, hè, niet een jarring... dus dat hij meteen, bam, een harde stop maakt aan het eind... nee, dat hij een beetje meeschuift. Dat is het idee. En net zoals dat het niet het scrollen van boven naar beneden is... maar dat als je ingezoomd bent, dat hij een schrifting maakt van, hey, iemand is ingezoomd, dus hij gaat nu, als hij redelijk schuin beweegt over het beeld ja. bedoelt hij scrollen in plaats van, zoals je op sommige Android-tablets hebt... dat hij dan elke keer nog een beetje schuin mee verschuift. Wat fucking annoying is. Dus het is Tuurlijk. nog steeds wel het beste idee en het lijkt het meest logische... maar als het daarvoor niet zo was, wil niet zeggen dat het dan niet iemands innovatie meer is... Tuurlijk, maar, maar uh, uh, uh, infrarood is ook door iemand uitgevonden. Ja, maar dat zijn toch gewoon standaard essentiële patenten die gewoon gecrosslicensed worden. Ja, maar die en worden mensen... gelicensed op een normale manier. En, en gewoon weet ik van wat, ik noem maar eens 5 dollar per, per tv. Apple die vraagt gelijk, uh, weet ik veel hoeveel, maar zoveel dat het gewoon onmogelijk is om dat ding te resisteren. Nee, de, want er zijn verschillen tussen standaard essentiële patenten en patenten en uh, trade -dress. Er zijn drie dingen die je dan door elkaar houdt. Maar ik heb het dan uh, niet Zet uh, maar ook over ook over tv's of auto's en dat soort dingen. Ik ga ervan uit, en ik heb, me, uh, ik heb het wel eens horen zeggen, en ik, ik geloof het wel. Als je gewoon maar even gaat googlen en gaat zoeken. zul je ook zien dat die lui elkaar om de lopende band aan, voor de rechten dagen. Alleen dat zijn gewoon niet zulke interessante zaken. Auto, van autofabrikanten weet ik het zeker, want die heb ik gegoogeld. Die dagen elkaar. Constant voor design en voor alle standaardachtelijke dingen voor de rechter. Alleen niemand boeit het omdat het dan over kleinere bedragen gaat. En omdat daar al jarenlang duidelijk is: hé, hey, dit is een onderdeel doen van zaken doen in deze markt. Ja, ja maar niet, niet, niet op die manier je elkaar uit de markt. Uh... Gooit, inmiddels een rechtszaak. Natuurlijk zijn die rechtszaken aan de lopende band, want dat is tegenwoordig de manier van zaken doen. Maar dat, Samsung dat... is niet uit de markt hè, door deze rechtszaak. 1 miljard of. Nee, miljard maar je hebt, is niet zo zelf, je hebt gisteren zelf ook geschreven. Dit kan de doodsteek van Android zijn. Kan. Dus, nee, dus ik geschreven ik... dat als je een ecosysteem hebt waar niemand geld verdient, eh, eh, verdient dat je dan een ecosysteem Tuurlijk. hebt die gedoemd is om te veranderen. Maar dat treffen. is toch het gevolg dan. Maar ik zeg net toch, de, en er staat ook toch, uh, dat uh, de, uh, Samsung maakt nog winst. Natuurlijk wel, maar als Samsung uh, in, in het worst case scenario weet ik wat, 7 miljard moet gaan betalen, dan, dan houdt het toch uh, gedeeltelijk op. Want wat, wat moet Samsung nog? Want dan moeten ze ook, want Apple is dan in het gelijk gesteld. Kortom, Samsung, je moet licenties afgenemen voor die patenten die, uh, die je schendt. Ja, en dan goed, ze zijn de enige die, die winst maken, maar die winst wordt wel heel erg marginaal zodra ze ook nog licenties moeten gaan afnemen. Dat zou kunnen, dat zou kunnen, en dat, zou, dat hoopt Apple ook. Ja, precies, maar ja, dat zie je niet in de tv-markt. Het is niet zo dat, Samsung, eh, dat LG en Samsung zoveel licenties moeten afdragen, dat eh, LG zegt van, nou, we doen het maar niet meer. Maar goed, het is ook weer een hele andere zaak, want in de televisiemarkt draait niemand winst. Pas. Ja, en dan heb je al zoiets, weet je. Kijk, het is lastig. En, en sowieso, hè, ik begrijp je gevoel wel van het is niet zo vriendelijk, weet je wel. Dix. Alleen, het is niet Apples verantwoordelijkheid om vriendelijk te zijn tegen de rest van de wereld. Hè. Het is Apples verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk geld te verdienen. En het middel wat ze daarvoor gebruiken is proberen zo uh, interessant mogelijk hardware te maken voor consumenten die het dan van Apple kopen. En dat, ja, dat is wat do dat Apple, goed. Apple doet. En wat Apple in principe natuurlijk wel terecht heeft gesteld in deze rechtszaak. Oké, hey, wij hebben vijf jaar lang hebben wij energie en geld in de ontwikkeling gestuurd van een, gestopt van een product. En Samsung heeft daar vervolgens drie maanden aan besteed om het na te maken. Dat was zeg maar de one-liner van Apple. Ja. Het is misschien aan sommige punten niet helemaal te verdedigen... maar in grote lijnen is de jury het daarmee eens geworden. En als je kijkt naar een groot deel van die telefoons... dan kan je ook niet anders dan toegeven van... ja, het is inderdaad wel uh, met als doel van zoveel mogelijk op de iPhone te lijken. Ja, maar ja, ik, ik las... Oké, okay, dat, dat kan ik nog wel enigszins begrijpen... dat je het, de overeenkomsten kunt zien... maar ik las ook ergens dat uh, experts gezegd hadden of weet ik wat... Dat consumenten in de winkel daadwerkelijk met een Samsung naar huis gingen terwijl ze eigenlijk voor een iPhone kwamen. Dan denk ik van ja, was dat nou opgebaseerd? Als jij toch naar de winkel gaat voor een iPhone, dan kom je niet met een Samsung thuis. Sorry, dat, is, dat, is, dat is echt on onzin, Martijn. Ik heb, hier, zoals je weet, wekelijks hier tablets liggen en dan moet ik dan een fotootje van maken hè, Voor buiten en dan even voor in zo'n review. En ik kom heel vaak mensen tegen op het moment dat ik zo'n een Mughol, met zo'n 10 of wat of een inch tablet en dan ook in mijn klauw sta in het park om een foto van iets te maken. En ja. altijd is de vraag: hé, hey, is dat een iPad? Het is gewoon. Ja, tuurlijk, maar niet als jij op zoek gaat naar een iPhone. Kijk, als ja, je op zoek dat... gaat naar een nieuwe telefoon en je staat in de winkel naast een iPhone en een Samsung, dan is het 50-50, whatever. Je ziet het verschil niet, kan ik nog begrijpen. Maar als je op zoek gaat naar een iPhone en je komt thuis met een Samsung, dan zit er boven iets nieuws, denk ik. <laughs> Ik? Ja, ik denk dat je, dat, dat je daar. Dat, uh, elke week. Echt heel De erg consument overschat. Ja, heel erg in je te <laughs> prijzen hoor. Maar mensen zijn, heel veel mensen zijn echt te dom om te schijten. <laughs> en, uh, ja, dat is echt hoor. En. Uh, en dat bedoel ik niet gemeen, ook mensen in mijn familie en zo, die zien het verschil niet. Mijn tante, die, die heeft een iMac. Ja, waarom zou die dan een, een uh, Nee, nee, nee, luister, die heeft een iMac. Die weet wat een Apple product is. Hè, die gebruikt een iMac. Nou, die kan er geen kut mee, maar die heeft een iMac. Die zegt: Hé, hey, ik heb een iPhone. Dus ze haalt een LG-telefoon uit, uit, uit, uit de zak. Dat is gewoon van: Oh, ja, oh, nee, dat is geen iPhone. Oh. Ja, maar dan, okay. lijkt, dan lijkt die LG ook op een iPhone. Oh, oppassen. En die zelf. leek ook op een iPhone. Nee, nee. Maar gaat het niet om. Maar, hè, dus, hè, zo is het, maar nee, zo, zo is het maar onduidelijkheid. Uh, oh wel, ik weet niet hoe lang we het over deze ja, sorry hebben. Laten we maar mee kappen. Goed. Jellybean. Uh, ja. Ja. We hadden de Nexus 7 natuurlijk. Die hebben we een paar weken terug uh, al gezien met Jellybean. En de eerste andere, is de eerste tweede tablet die in Nederland voorzien wordt van Jellybean is de Transformer Pad 300. En heb jij toevallig nog steeds eentje thuis liggen? Uh, sst. Oh, is eens luisteren toch niet. Ik vertelde jou toevallig vanmorgen een stukje, een mailtje van, hey, ik, ik had een paar uh, review dingen aangeboden gekregen van hoesjes. En ik had die gast teruggestuurd van, ja, dat ene hoesje moet wel snel, want dat ding moet een keer terug. Toen stuurde die terug, hé, hey, hier, is dus een mailtje van twee maanden geleden, toen zei dat ook. <laughs> maar goed, uh, ja, ja, de 300 is toch de eerste tablet die gewoon de update krijgt? Uh, de eerste tijd die de update krijgt, maar goed, na de next 7 tijd hebben we die ermee... Uh... Ja, oké, okay, oké, okay, okay. ik dacht... We In Nederland nou het eerste tijd die de update krijgt. En uh, nou ja, wat ik zo nou eigenlijk meekrijg is dat eigenlijk best wel iedereen positief is. En jij? Ja, zelfs ik. Ja, kijk, uh, ik heb, moet toch zeggen, deze twee weken zijn redelijk enerverend geweest... als het gaat om boze mailtjes en reacties en dingen... Ja. Uh, als ik zo'n stukje schrijf over Apple... of als ik een stukje schrijf over het Android-ecosysteem... of wat dan ook, dan krijg ik toch een hoop huilies. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik dus per definitie... niet in staat ben om Android tof te vinden. Want ik ben best wel onder de indruk van Jellybean. En uh, dat heb ik volgens mij ook in verschillende stukjes... Uh, de laatste helft van vorige week... en met een filmpje gisteren... Uh, hopen te, te illustreren. Want Jellybean op de Transformer Pad 300... ...is het beste wat Android, of wat de Transformer Pad 300 had kunnen overkomen. Want het is nu van totale troep, wat echt fucking zonde van je geld was... ...naar iets gegaan wat best wel oké okay is. Ja. En het OS zelfs is zelfs wel leuk zelfs. Niet alleen acceptabel, maar gewoon wel fijn om te gebruiken. Hm. En daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. Als de basisfunctionaliteiten van een product niet werken... ...dan kan je er nog zoveel... Uh, Splitscreens en wat van ook tegenaan gooien, dan is het nog steeds. Heb je het geduld niet voor om met de quirks, hè, met de eigenaardigheden van een iPad of van een, uh, uh, uh, een Transformerpad te leven? Als die basis heel erg goed is en gewoon aan alle eisen voldoet die je in 99% van de tijd hebt, dan heb je veel meer geduld en. Uh, ...energie over om met de eigenaardigheden die er wel zijn aan het apparaat te leven. Dus ik heb mijn eerste indrukken getikt op de Transformer Pad 300. Bij mijn close-up reviews en weet ik veel hoeveel van die filmpjes er ondertussen van gemaakt zijn van de kring. He ...heb ik dat niet één keer gedaan, omdat ik het energie en het geduld er niet voor had... ...omdat de basis niet werkte en daardoor geen vertrouwen was in dat apparaat om het te durven gebruiken. Ja. En uh, Jellybean maakt daar een heel erg groot verschil in. Google Now en zo, dat is allemaal geinig dat, maar dat boeit me allemaal niet zo heel veel. Het grootste verschil in dit geval is de stabiliteit, wat echt het allerbelangrijkste is. De echte uh, kers op de taart, zeg maar. Wat echt fijn is, is dat dat Project Butter verhaal geen bs blijkt te zijn. Maar dat het echt heel veel soepeler voelt. Nou, ja, en... hoewel, hoewel sommigen weer zeggen dat, dat het verschil niet, uh, niet heel erg merkbaar is. Vind ik op zich ook opvallend. Hoor. Goed, ik, ik ken alleen de mm, Ik herken 7 het wel hoor. Wat, wat ik wel uh, herken is dat het niet uh, heel groot voelt als je het hebt over als je het kennelijk toch te veel uh, applicaties hebt openstaan. Mm -hmm. Dan wordt het in het algemeen langzamer. Wat, eer, wat beter is dan uh, Android, eerdere oplossing door gewoon elke keer te, te storen met hé, hey, je app is uh, gestopt. Wil je wachten of we op oké okay drukken en opnieuw beginnen lijkt het er nu op dat ze ervoor kiezen om die marge voordat je zo'n melding krijgt veel groter te maken. En dus het systeem is algemeen op dat moment wat sluggish en wat langzamer wordt. Mm -hmm. Dus ik, ik kan het wel een beetje herkennen. Maar uh, ja, Android is nou eenmaal het Tinker OS. Hè, waar je dus kennelijk heel veel dingen, hoor je mensen, ja ik heb standaard een task manager runnen. En er zijn niet voor niets widgets en dat soort dingen die die benden doen. Daar moet je dus dan zeg maar zelf eventjes wat apps sluiten of wat tasks killen, ja. Dat kan, hè? Ja, dat kan ook, ja. Nee, maar goed, goed om te horen dat het uh, de goede kant op gaat, want ja goed, daar hebben we het wel vaker over gehad. Het begint natuurlijk bij een stabiel en snel besturingssysteem. En zodra dat onder controle is, kunnen we naar de leuke features en functies gaan kijken. Ja, eh, dus niet zeggen dat uh, Android Jelly Bean OS op de Transformer Pijn ben ik, of hoe noem je dit ding, Transformer 300, ben ik super enthousiast over... Ik wil niet zeggen dat alle andere bedenkingen die ik ooit over Android had, weg zijn of zo, hè? Oh, nee, nee, want er blijven nog genoeg discussies staan waarvan er één gewoon de tablet uh, app zijn. Ja, exact. Yes. Ja. Oké. Okay. Nou, vertel me eens wat over de Argos G10XS-serie. Ja, dat is het opvolger van de G9-serie van vorig jaar. Uh, de, nou goed, daar zul jij waarschijnlijk niks meer van herinneren. <laughs> Maar dat was een redelijk interessante serie. Die heb ik ook gereviewd. En uh, goed, redelijk goed verkocht volgens mij. Maar de GTX-S serie is um, een stuk interessanter. Omdat Argos het design heeft aangepast. Uh, vraag me niet exact de specificaties. Maar uh, het ding is in ieder geval lichter en, en dunner dan de iPad. Uh, whatever it means. Um, maar daar zit standaard een keyboard dock bij. En dat dock kan gebruikt worden. Dus als keyboard dock. Je weet wel. Als laptop. Kan gebruikt worden als standaard. Maar ook als cover voor je tablet. Dat hele pakketje kost 379 euro. Dat ligt onder de prijs van een uh, Transformer pad zonder dock. Dus Argos zet vooral in op mensen die productief willen zijn, maar geen 500 euro uit willen geven. Of uh, 450, wat is het? Uh, voor een tablet met dock. En uh, een zeer interessant apparaat. De eerste reviews helaas niet bijzonder positief. Er zitten wat nadelen aan. Zo is het keyboard uh, wat jij ook een groot nadeel vindt. Ik weet niet uit een eerdere review volgens mij. Um, zitten de toetsen op elkaar... Uh, ...te krap op elkaar... ...heb je het wat te grote handen... ...of te dikke vingers... ...dan wordt het al een stuk lastiger. Dus dat is wel een redelijk groot nadeel... Uh, ...in de zin van... ...dat is een belangrijke functie van deze tablet. Bouwkwaliteit is niet super... ...en er zit geen quad core processor in. Maar... Um, in de zin van uh, het gebruik van deze tablet uh, waren, waren mensen redelijk tevreden en dan heb ik het over de grotere websites de Virgin Gadgets, CNET, uh, Android Central noem maar op en dan ziet er er vrij uit ik heb zo blij nog een vette quote van Android Central maar uh, nee, niet, over oh, de... uh, niet over de G10 uh, nee nee, okay. nee, dus maar. nee nee, maar goed uh, uh, het meest aantrekkelijk is, aantrekkelijk is zoals gezegd uh, de, de, die 379 euro dan krijg je dus een 10,1 inch tablet met keyboard dock voor die er ook nog eens vrij uitziet dus ik verwacht wel dat het een redelijk su succesje gaat worden. Uh, en Algos is naar mijn idee uh, een fabrikant die zijn tablets vooral moet verkopen in de winkel. En deze tablet uh, ziet er gewoon zeer vrij uit en valt op in de winkel. En daarom gaat hij denk ik wel goed verkocht worden. In deze uh, G10 serie komt ook een 9,7 inch model met een IPS display. Dat wordt 20 euro duur volgens mij. En ook een 8 inch model, dat is nog een stuk kleiner. Daarnaast, maar die is nog niet aangekondigd, komt er een 11,6 inch model en uh, ja, dat is dan weer een stuk groter. Maar dat is voor de mensen die uh, nagenoeg een complete laptop willen hebben. Yeah. Dus uh, ik vind het wel interessant, jij niet, maar dat mag niet. Hè? Ja, ik ben nooit zo heel erg van de, de outliers geweest uh, in, de, in, de, in de tabletmarkt. Het ja, is allemaal geinig en zo, maar er worden er nooit genoeg van verkocht om echt een... Uh, Echt een speler te zijn, zeg maar. Nou, ik denk dat Archos een grotere speler is dan menig één denkt. En ik denk dat zij oh, zeker, ook meer ja. winst maken dan men denkt. En misschien wordt Archos wel uh, buiten al die berekeningen gehouden van wie maakt er winst in de tabletmarkt of zo. Nou, dat ik, zou zomaar kunnen, denk ik, houden het we zo'n gaten. Dat best wel winst maakt. Die verkopen natuurlijk ja, ja, ja. honderden tablets, tot verschillende. Nou ja, ja, begrijp ik. Allemaal low margin producten natuurlijk. Maar je kan zomaar gelijk hebben. Dat is natuurlijk ook wel zo. Het zijn niet de tablets die bij mij tot de verbeelding spreken. Oh, maar dat wil niet zeggen dat het bij niemand tot de verbeelding spreekt. Dus uh, daar kan ik je wel in volgen hoor. Oké. Okay. Dus, um, en de Galaxy Note, uh, die meteen zijn natuurlijk ook een hoop uh, reviews van verschillende afgelopen uh, uh, weken. Bedankt voor deze fucking uh, nice introductie. Want ik wil even graag een stukje voorlezen van de tablet review van Android Police. Android Police is gewoon uh, een, een bekende website, hè? Ja, een breed groter, ja. En uh, gericht op Android. En uh, dit is een review van de Galaxy Note. Dat is een stukje uit de review van de Galaxy Note 10.1. Waar zowel ik als jij tijdlang tijd lang al op zitten te, te azen, zeg maar. Ja. We, we blijven dat ding redelijk interessant vinden. Met al de kanttekeningen erbij. Maar een van de, de stukjes uit de, de, uh, uit de review is. Ik zal het voorlezen: uh, Ron Amadeo schrijft in zijn review op Android Police. Samsung is the world's largest Android OEM, by a huge margin. He, ze zijn de grootste Android-fabrikanten. They need to get the message that this kind of half-assed, lazy, profit-margin-style first-of-device building is unacceptable. The hardware is pure unadulterated garbage. Ze moeten het bericht krijgen van dat dit soort shit gewoon niet kan, want de hardware is pure troep. The build quality is so bad, I think it gave me cancer. Heel hard, maar heel duidelijk. De, dit, deze shit is zo kut, zeg maar, dat ik er een ziekte aan overgehouden heb. Dat zegt hij dan. Ja. En dat is, dat is echt serieus de most. Hoe zeg je Het meest. Uh, Skating is het in het Engels. Maar het meest grove of nare review voor Samsung, die eruit had kunnen komen. Ja. En overigens, in zijn review, heeft hij wat filmpjes waar hij het in bewijst, zeg maar, hè, door te laten zien wat voor shit het is. Uh -huh. En ik kan die conclusie wel redelijk volgen. Ja. Nou ja, goed, de bouwkwaliteit is inderdaad uh, een, een veel besproken onderwerp, ook in andere reviews. En die zijn er ja, ja, niet ja. zo expliciet over als dat hij erover is. En die zeggen gewoon van ja, het is wat minder en het is niet denderend. Maar ja, zo kun je het ook omschrijven. Ik heb de filmpjes <lacht> niet gezien, maar ik... Maar uh... <lacht> nou, goed, nou kunnen we... Nou, kijk, als jij, als jij dat ding straks in handen krijgt en je zegt het, dan ben je in van die enige. <lacht> ja, ja, precies. Ja, <lacht> precies. Maar de, de, de, die, toen ik die review. Ik moest al lachen toen ik dat aan het lezen was, zeg maar. Gewoon zelf, die review aan het lezen was. En toen las ik. De build quality is so bad. I think it gave me cancer. Toen had ik holy boss. Wat, wat, wat denk je als je dat <laughs> opschrijft? Moet je dan heel erg mondbond gemaakt hebben als Samsung zijn. Overigens, hè? Wat super interessant is. Want als ik iets negatiefs zeg over Android, dan heb je de hele website met uh, reacties volstaan. Uh, uh, van nee, hey, dat uh, is helemaal niet zo. Android Police is echt een samenkomst van Android-fans en zo. Als je die reacties op dat artikel leest, die zijn het allemaal met hem eens zo'n een beetje. Dat is ongelooflijk. Dat was ook echt een soort... Vreemd, uh... vreemd. Want ik, ik, ook de afgelopen week hebben wij op de, op de site hier redelijk wat reacties gehad van mensen die zeggen een Galaxy Note 10.1 te hebben en er heel tevreden over te zijn. Ja, we hebben het al vaker over gehad, hè. Als je eenmaal 500 euro wegbrengt naar de winkel... Ja, maar, maar ja, dan even... zou je op Android Police die reacties toch ook moeten krijgen. Zijn dat dan de Nederlanders? Weet ik niet. Je, je, misschien zitten er wel een paar reacties tussen. Maar ik heb de eerste veertig reacties of zo gelezen. En daar zat volgens mij niet één of misschien één die het er niet mee eens was. Het was allemaal, oeh, goede review Ron. Bedankt voor dat je echt duidelijk zegt waar het op staat. En uh, ja, ik heb het ding gisteren gekocht en ik heb hem weer teruggebracht. Want het is inderdaad te, te horen voor woorden. Dat soort dingen. Ja, die zul je hier niet snel zien. Ben ik bang. Ja, dus als je hem wilt zoeken, Google op... Uh, Galaxy Note 10.1 Review. Dit is Android Police. En de subtitel van de review is... An Embarrassing Lazy Arrogant Money Grab. Okay. Dank je. moet je het kunnen vinden. Goed, wat staan we nog meer op het lijstje? Uh, nog best veel eigenlijk. Wat waren we? Uh... Ja, de ervaring. <laughs> Dat hadden we het toch eerder, misschien eerder moeten doen. De ervaring met de TF700 van eerst Ja, het zijn in principe redelijk kut. Ja, kort gezegd. Ja, gewoon door de fucking Android weer. 3.0.3 ja, ja. werkt gewoon voor geen meter erop. Is voor jou de, de Jellybean op de Pad 300 uh, het argument om nou te zeggen dat het toch aan de Android ligt en niet zozeer aan de hardware van Acer Het ligt aan de combinatie tussen die twee, want uh, Acer, en Samsung, of, uh, Acer en Toshiba hebben bewezen dat het wel kan. Dat is ook weer zo. Maar goed, Jellybean uh, is dan... oh Dan heeft met, het weinig met hardware met, te maken. Met Jellybean heeft Acer bewezen dat ze met Jellybean de hardware integratie wel goed hebben gekregen. Ge ge Oké. Okay. Ja, jammer dat de TF700 zo'n... Zo, zo... Sterker nog, die, die update van Jellybean heeft mijn ergernissen aan de TF700T. Groter gemaakt. Alleen maar groter gemaakt. Ja, nu prak ik hem helemaal niet meer. serieus dit ding ligt al drie maanden of zo in de doos, zeg maar, om een keertje opgehaald te worden. Niet eens... Ik heb hem toen van de week woensdag of zo kwam het gerucht dat... Had jij zo van in Amerika beginnen dus met die uitrol. Toen heb ik hem weer opgeladen en aangezet en dat soort dingen. Dan heb ik hem helemaal niet gebruikt, maar alleen maar die TF700T gebruikt. Mm -hmm. Tot vrijdagmiddag. Toen kwam de update van Jellybean. Mm -hmm. En sinds dat moment heb ik niet één keer meer de, de, de TF700T willen pakken, zeg maar. Ik heb hem wel gebruikt voor wat dingen te testen en zo. Maar niet met... Uh, met, met, met gewoon met frisse tegenzin zeg maar. Ja. Als ja, ik nu jammer. naar mijn bureau kijk, zie ik ook mijn iPad en de TF300. En niet de, de TF700T. En het is toch de duurste van de drie? Zeker. Bijna. Ja. Ja, en uh, kijk... Uh... Ik heb op zich wel een soort conflict nu in mijn hoofd... van hoe moet ik dat nou mee omgaan... omdat Jelly Bean best wel beter kan zijn, ook op deze. En het teken wat Samsung afgeeft met de 300 is heel positief. Jezus. Uh, wat zei ik dan? Samsung. Oh, sorry. Samsung uh, is een heel positief teken. Aan de andere kant... Bedoel, we zijn er ook vaker in getrapt, hè? Dan ja, maar moet dat moet ook, ook niet doen. doen. Je hebt ook vaker zelf gezegd... van je koopt hem nu zoals het nu is... Ja exact, dat, is wat je, dat weet jij dat ik dat zeg, maar dat wou ik dus nu ook nog een keer zeggen. Het gaat erom, op het moment dat je nu 720 euro naar de winkel brengt, krijg je iets mee wat niet acceptabel is. Ja. Wie weet over een paar maanden, als die update er wel is, dat, het, dat je dan, dat dan die mening wat aanpast, zeg maar. Mm -hmm. Op dit moment nog niet. Die mening van die 300 moet ik ook aanpassen door Jellybean. Ja. Oké, okay, nou goed, laten we hopen dat Jellybean uh, al die uh, omgaan uh, oplost. Ja, youtube.com slash tabletsmagazine hè, zijn van al die apparaten die we bespreken... ...zijn allemaal bijna uren films van te vinden ondertussen. Ja. Oké, okay, twee uh, wat kortere nieuwtjes over Microsoft en haar Surface Tablets. Microsoft heeft uh, sinds 25 jaar, was het volgens mij, een, een, een compleet nieuw logo gekregen. En compleet nieuw in de zin van het is allemaal wat strakker. De winder. Gejaad van Google Chrome. gehaald ja. <laughs> ah. Het zijn dezelfde kleuren. Ja, oké, okay, dat zou nog kunnen. Uh, maar inderdaad, uh, de window, zeg maar, de, de, de vier vakjes, zijn echt vierkantjes geworden. In totaal is het ook een vierkantje. Het, het lettertype is wat verandert alleen de F en de T die zitten nog steeds aan elkaar vast, volgens mij, zoals we gewend zijn van het logo. Maar goed, dat heeft Microsoft dus uh, de afgelopen week gepresenteerd. Um, en daarbij ging anderhalf week geleden volgens mij het gerucht dat Microsoft service Tablets, um, die in juni gepresenteerd zijn... Uh, ...voor 199 dollar te koop zullen zijn. En dat is dan de Windows RT variant. En dat is opvallend, aangezien Microsoft tijdens de presentatie nog zei... ...we gaan hem uh, voor een prijs die concurrerend is met, met andere vergelijkbare modellen uh, in de markt zetten. En dat zou neerkomen op 499 euro, misschien 549, misschien iets minder. Maar rond die koers, en nou zou Microsoft denken aan 199 euro om zo het ecosysteem, de hardware, de software... noem maar op, een flinke boost te geven... developers aan de slag te zetten... Uh, ontwikkelen van apps... Uh, de, de, de user base te vergroten snel. Ja, dat, daar zouden ze aan denken om dat te gaan doen. Ik, het is een grucht. Nou, nou, nou, nou, nou, nou precies hè. Uh, dat is wat... Uh, volgens mij in dat geval heb ik dat geschreven op jouw website. Van dat zou, al die dingen die je zegt... zou een redenatie kunnen zijn om het voor 199 dollar te doen... Ja, dus dat, dat bleek ook uit dat gerucht. Oh ja goed, het blijft het gerucht. een boost geven. Mm -hmm. um, maar er zijn ook tegenstrijdige berichten erover natuurlijk. Hè? Want een dag later of zo had André een stukje over. Um, weet ik veel een of andere CEO van een of andere bedrijf. Die had gezegd, uh, whatever, de 300 dollar. Precies, of Lenovo Deze had gezegd tussen de 300 en de 400 dollar, ja. Ja, maar het, het belangrijkste wat je eruit kan uh, halen, denk ik, is dat het uh, mismanagement van, van Microsoft is van het bericht, zeg maar. Doordat ze zoveel onduidelijkheid hebben gekregen, of uh, uh, opengelaten, uh, krijg je dus dit soort dingen. is een resultaat van die, van, van die aankondiging. En dat betekent dus dat je mensen het in twee verschillende spanningsgroepen gaat brengen. Mensen die, wachten, die, die, die verwachten dat het misschien wel 199 dollar... ...hopen dat het 199 dollar kost. Omdat het natuurlijk een stuk haalbaarder is om 199 dollar uit te geven dan 599. En er zijn mensen die uh, hebben gehoord van... Hey, ...dat gaat misschien wel 500, 600, 700 dollar kosten. Dus uh, hebben ze daar verwachtingen bij en hebben ze misschien op basis van die geruchten al gekozen om dan maar een apparaat te kopen van 400 Android dollars of van 400 of 500 iOS dollars zeg maar. Dus het is gewoon een mismanagement van het bericht van, van, van Microsoft en ja, dat is toch wel jammer natuurlijk. Dat is wel een nadeel voor de service op dit moment. Maar ja ik zou het donders interessant vinden natuurlijk als het voor 199 dollar op de markt. Oh Wat ik overigens wel even één keer gezegd wil hebben over Microsoft hè, en de service tablet ik moet zeggen, het is uh, een beetje onderbelicht dat het toch opvallend is dat uh, de service hè, wordt gebracht als reference design. Hè, van zo zou je het moeten doen. Mm -hmm. ja, dit is wat het beste wat je op dit moment kan doen met, met, met Windows. Zo, hè, van dat zien we, zo zien we dat graag. Het is opvallend dat bij beide modellen een keyboard hoort, zeg maar. Mm -hmm. Dus zelfs van hun tablet OS, zeg maar, hè, de RT, zeggen ze het best bruikbaar is dat in combinatie met een keyboard. Verder wil ik er niet al te veel over uitweiden, maar dat is opvallend, zeg maar. Dat, dat is niet iets wat je, wat je bij iOS hebt gezien of bij Android in de eerste keer. Nou ja, goed, maar ik zei het wel anders. Windows 8 is natuurlijk gericht op touchscreens, maar uh, de algemene, het algemene gebruik van Windows 8 blijft, blijft, uh, blijft toch productiever dan een uh, Android of een uh, iOS. Ja, ik, ik, ik zie het niet, maar oké, okay, dat zou kunnen. Ja, inderdaad, als die extra programmas bijvoorbeeld zouden kunnen runnen, dat wel. Maar serieus, voor schrijven of zo heb je echt toch echt geen... Uh... Uh, of voor Word of Excel en dat soort dingen, heb je toch echt niet per se een service tablet nodig? Oh nee, nee. En zo, sowieso hé, wel een enorm slecht teken is hoe Office Touch eruit ziet hè? of hoe heet dat, Office 13 of zo? Ja, dat zag er echt bak uit. Fucking horrible echt, hoe dan? Dan heb je zo'n heel Touch OS en oh, touch, touch, touch, en dan kom je met zulke kleine targets op, op, je, op je scherm. Dat is heel slecht inderdaad. Ja, horrible. Slecht teken. Maar, maar dat nieuwe logo van Microsoft in het algemeen, vind je het mooi of uh, niet zo mooi? Oh, ik vind het beter dan dat het was. Het is, het is, ooit als... ja, goed, het is natuurlijk de tijdgeest waarin je leeft. Hè? De, de andere logo was helemaal geweldig. Uh, tien jaar terug. De C, nee, ik vind het allemaal goed. Het mij uit, joh. Ja, het is nu wel helemaal Windows geworden. Hè? In plaats van Microsoft. Het is allemaal Windows, Windows, Windows. Ja. En het lijkt dus wat mij betreft veel op, de, op het kleurenpalet van Google Chrome. Bo boeien, maar het lijkt heel erg op Metro. Hè? Het, het is heel erg hetzelfde geworden. Ja. En ik uh, niet Het heel erg... Ja, de, de, de stijl formerly known as Metro. <laughs> Precies. Uh, en, en, en het is gewoon heel erg de prijzen in, uh, in Microsoft. Dat is wel knap, want ze hebben een heel erg groot, breed bedrijf... heel erg uh, uniform weten te branden nu ondertussen... Hè, met dat formule known as Metro uh, staal ja. Dus dat is best wel de prijzen heel erg. Ja, dat is, in nou ja, het is bijna, bijna. Uh, waar zitten we nou? Begin september bijna. Twee maandjes... Okay. Ja, en we gaan inderdaad wel van hak op de tak, want het laatste onderwerp wat we nog even wouden bespreken, dat hadden we volgens mij ergens beter in het midden kunnen doen, maar dat zijn de cadeaubonnen van de Google Play Store. Joehoe. Ja. ja, dat klinkt een beetje alsof je dat uh, denigrerend over doet. Oh, oh, nee, nee, helemaal niet. Nou ja, <laughs> nee, helemaal niet. Ja, joehoe. Juhu. Dat is echt van, Ja! Yeah! <laughs> dat is echt nee. nee. Nee, nee, nee, niet zo bedoeld. Nee, ja, goed, goed nieuws. Jammer dat het nog niet in Nederland is. Zeker. Maar uh, inderdaad, per tijd zou ik zeggen. Dat was meer okay. mijn reactie van oké, okay, eindelijk. Ja, dat wordt inderdaad dat was een keertje tijd. Het is natuurlijk hartstikke positief voor het ecosysteem. Dat maakt het gewoon een stuk makkelijker om een betaalmiddel of krediet aan je, aan je account toe te voegen. En dat krediet kan dan dus uitgegeven worden binnen dat ecosysteem. En dat is goed voor de developers en dat is goed voor Google... Uh, want hoe meer muziek en films worden verkocht... hoe sterker hun onderhandelingspositie wordt met uh, contentaanbieders. Uh, developers is natuurlijk ook een duidelijke reden voor... Uh, dat ze gewoon wat geld verdienen met de apps die ze maken. En al dat soort dingen. Dat maakt het erg uh, interessant dat het nu komt. En ook voor ouders en ook voor normale... Uh, niet uh, ouders om het zo te zeggen... Uh, is het interessant omdat het heel makkelijk wordt... om een soort budgettering uh, aan te houden. Ja. En ik denk dat er een heel weinig vaders zijn... Die zeggen, oh, en moeders zijn die zeggen: van ja hoor, je mag mijn creditcardgegevens wel gebruiken om zes goud te kopen in je smurverspel of whatever. <lacht> maar ik denk dat er meer ouders zijn die zeggen: oké, okay, één keer in de maand geef ik jou tien euro te goed. En uh, hun kind op die manier proberen verantwoordelijkheid om te, uh, aan te brengen met het omgaan van dat geld en de aankopen die ze daarmee doen. Of het nou zes goud is of uh, whatever in, in, in app aankoop of gewoon een app of wat dan ook. Ja. Alrighty. Dus, uh, dus dat. Dus, uh, dat lijkt me hartstikke positief. En ze zijn er in 10, 25 en 50 dollar. En hopelijk komen ze ook snel naar uh, Europa overwaaien. En met Europa bedoel ik gewoon Nederland. Want de rest van Europa boeit me geen kut. <lacht> en zo is het. Ja, met uh, de Nexus 7 is te kopen. Ik denk, jee. Kan ik ook eentje halen? Nee, je kan er al een lang eentje en... halen, maar dan moet je er meer geld voor uitgeven. Is het niet waard? Dat vind ik wel. Ja, maar jij bent een fan <laughs> we'll Oké, okay, nou ja, goed. Um, plannen voor komende week? Ja, vanaf woensdag gaat het los, hè. IFA 2012. Woensdagmiddag okay. hebben we... Niks echt bijzonders te verwachten, hè? <laughs> ik was dat te vertellen. Jongen, jawel, want ik ging net vertellen dat het interessant werd. Panasonic is niet interessant, woensdagmiddag om drie uur. Volgens mij hebben we om vijf uur Samsung. Gaat los, want die gaan natuurlijk alles uh, presenteren. Ik weet niet of ze wel iets nieuws komen. Zullen we zien? Ik hoop een uh, Full HD tablet of zo. Uh, dan hebben we volgende dag. LG. Nee, dezelfde dag hebben we nog Sony. En die gaat het Xperia tablet presenteren. Donderdag krijgen we LG volgens mij. Philips. Maar dat zal qua tablets niet heel interessant zijn. Ik denk dat vooral de eerste dag qua tablets interessant gaat zijn. En daarnaast natuurlijk Windows 8. Ik hoop dat we daar een hoop van gaan zien. Uh, van onze vrienden van Acer, Acer, Samsung. En Microsoft zelf. Dus woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag houdt Tablets Magazine nog beter in de gaten. Niet? Oh ja, ik weet niet of we weer moet praten. Jawel, je mag. <laughs> uh, nee, oké. Okay. Ja, ik, ik, ik kijk nog steeds een beetje uit naar de accessoires eromheen. Dus televisie-integraties en. Uh... En radiosystemen en weet ik voor allemaal. Auto-integraties. Okay. Dat soort dingen. Ik hoop dat je daar ook wat van gaan zien. Ah, mooi. Oké. Okay. Yes. Nou, uh, tot volgende week. Tot volgende week.